Gemeten wij zetten deze eredienst voort door het zingen van het eerste vers uit de 149ste psalm. Loof de Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen in het midden van zijn gunstelingen die hem ter ere zingen. Psalm 149 en daarvan het eerste vers.